dus nog een leven na de Eagles, jawel dat was er dus ook, want Dan Henley maakte in 1985 dit hele mooie wonderschone nummer The Boys of Summer zo af en toe komt hij nog eens voorbij op diverse radiozenders zo ook op deze zie je van Zandvoort tussen 12 en 2 met uh, het uh, ja, min of meer slot van het nationale autosportseizoen het begint dan uh, straks tussen twee en vijf op de beide zenders, we hem Zandvoort en AB Radio, dan uh, in het programma Zondag in Kinnemland, wat uh, gepresenteerd wordt door mijn zeer gewaardeerde collega de heer Roderick De Veen. Die gaat uh, straks uh, tussen twee en vijf uh, gewoon vooral verder met daarin natuurlijk ook aandacht voor het voetballen, maar ook daarin uh, de autosport uh, die verstopt zit. Wat betreft de slot van uh, ja, de finale races uh, van vandaag. En ze uh, zal niet helemaal uh, zeg maar, eindigen. Want om vijf uur is dan uh, zeg maar het allerlaatste toefje op uh, de slagramtaart. Want dan uh, is uh, de Toerwagen Diesel Cup. En het wordt daar razendspannend. spannend. Want gisteren uh, verloor Marcel Noren bijna al het kampioenschap. Hij heeft nog net twee punten over. Op Jeroen den Boer. Want het uh, ging allemaal niet zo zoals het zou moeten lopen. Maar misschien dat uh, straks Willem uh, van Dense daar het een en ander nog verder over zou kunnen vertellen. Uh, Zodadelijk ook uh, dan uh, zeg maar de uh, uh, Renault Clio race. De Dunlop Sportmax Clio Cup. Maar eerst uh, nog even aandacht uh, voor uh, de man die gisteren zo uh, goed ervoor stond in de Dutch GT4. En dat was Christian Frankhout. En met hem had ik een gesprek. Het Kampioenschap uh, van de Dutch GT4, dat is Christian Frankhout. Uh, toch eerst even maar even over iets anders. Want uh, in de Toerwagen Diesel Cup, ik heb jaren geleden heb ik uh, in de Renault Clio Cup een Mystery X. Wie is Mystery X? Ja, dat weet ik zelf ook nog niet. <laughs> dat, is, dat is nog wat leuk. ik mag het helemaal niet weten. En uh, ik weet het ook niet. Dus ik, uh, als het goed is, kom ik er pas ergens uh, zondag achter. Uh, wie, wie het is en ik, we rijden wel samen, maar absoluut geen idee. Beetje Clube dan? Zoiets, ik, uh, <laughs> ik weet niet. Er zijn verschillende mensen die proberen het te raden, maar ik zeg ja, ik weet het niet. De uh, enige die het weet is, uh, is Peter Stoks en uh, ja, die, uh, die houdt het nog goed geheim. En ja, er wordt uh, gezegd dat het je vader misschien zou kunnen zijn. Dat, dat zou kunnen, aan zijn postuur te zien zou het kunnen, maar uh, ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik weet het niet. Dat is even uh, straks voor de, de Tourwagen Cup maar dan even los van Mr. X, maar uh, nu even over de GT4. Want dat kampioenschap, uh, dat, uh, dat is jou toch uh, redelijk goed afgegaan. Eigenlijk sterker nog, je bent uh, de leider in het kampioenschap. Ja, absoluut. In het begin van het jaar, uh, ja, je weet niet waar je aan toe bent. Nieuw kampioenschap, nieuwe rijders, nieuwe auto's, alles was nieuw. Dus ja, niemand wist waar het allemaal naartoe zou gaan. En uh, ja, waardoor ziet zo, nou, met Phil en, en met mij moeten we wel richting een kampioenschap moeten we wel kunnen gaan. Maar ja, we wisten absoluut niet waar we stonden. En ja, vanaf dag één uh, bovenaan gestaan. En die, die plek nooit meer afgegeven. Ja, als je dat uh, mooi kan binnenhalen, het, uh, dan is dat gewoon een super eerste jaar. En uh, ja, het laat toch zien dat ik de overstap naar de GT is, zodat het goed gegaan is. Want uh, je hebt een BRL verleden, uh, is dat ook een beetje uh, yeah, die ervaring die je dan uh, bijvoorbeeld in zo'n BRL hebt wat snelheid betreft? Dat je dan ook dat uh, mooi kan meenemen voor deze GT4? Ja absoluut, uh, kijk mijn basis in de, in de beginjaren van mijn carrière lagen gewoon in de voorwiel aangedreven auto's. de Yaris, de Saxo, de Clio, ik heb nog C gereden. Dat ging me toen allemaal goed af en we hebben toen op een gegeven moment besloten van nou we moeten toch een keer een stap verder naar de, naar de ja, meer pk's en 8 aangedreven auto's. Ja, de het BRL was daar toen de optie van. Ja, we hebben wel heel veel dingen geleerd inderdaad. En uh, we kwamen ook gewoon podiumplekken gehaald, maar... Nooit echt, nooit echt de bovenste treden. Dat was hartstikke jammer, want dat, ja, het ging eigenlijk hartstikke, altijd, hard, altijd hartstikke goed. En, uh, maar GT's, GT, ja, de BRL is gewoon meer dan een Formule auto, uh, qua, qua gewicht ook. En ja, zo'n GT, ja, die weegt gewoon 500 kilo zwaar dan een BRL en was gewoon, In het begin was dat wennen. Maar ja, ik ben de achterwielaandrijving aandrijving toen wel gewend. En het, ja, ik kan me er steeds meer aan aanpassen dat ik dat goed voor elkaar krijg. En nou is die GT4 uh, toch met een uh, behoorlijke uh, ja, uh, media-aandacht uh, onder de belangstelling uh, uh, gekomen. Uh, aan het begin van dit seizoen. Vind je het nog steeds een hele leuke klas? Ja, absoluut. Ik denk, ik denk dat die steeds leuker wordt. Uh, kijk aan het einde van het seizoen, nu doet de Maserati nog mee. Nog Donkervoort's En je ziet dat het gewoon het animo voor het kampioenschap. Ja, gewoon nog steeds stijgen is. Mensen waren toch een beetje afwachtend van ja, oké, okay, wat wordt het? Uh, wordt het een beetje spannend? Wordt het een beetje leuk? Ja, zo'n multimerk kampioen is altijd leuk. Maar je moest natuurlijk niet één merk voorop rijden. En nou ja, er zijn verschillende merken geweest die gewonnen hebben, voorop gereden, voor het kampioenschap kunnen gaan. Dus wat dat betreft is de diversiteit is gewoon hartstikke mooi. En ja, je merkt nu gewoon het laatste weekend gaan ze met de RTL 7 gaan ze de wedstrijd live uitzenden. Ja, En dat geeft toch aan, dat hebben ze nog nooit eerder gedaan voor een nationaal kampioenschap. Ja, en dat geeft toch aan hoe, hoe ver dit is en hoe groot dit eigenlijk is en ik denk nog kan worden. Ik denk dat het volgend jaar nog veel extremer wordt dan dit jaar. Kun je je ook vinden bijvoorbeeld in het reglement? Ja, nou, in principe heb je, kan je tussen de balance of performance dan kan je eigenlijk niks tussen krijgen. Kijk, het zijn allemaal gelijke auto's. Uh, tenminste. Qua snelheid zijn het gelijke auto's, maar op de baan en om te zien zijn het ook heel verschillende. En dat maakt het leuk. Inhalen is wat makkelijker omdat de ene heeft positieve kanten, in bijvoorbeeld in de bochten, de andere acceleratie, de andere remmen. Ja, daardoor komen er veel acties. Het uh, enige waar wij heel veel last van gehad hebben, omdat je uh, elke keer voorin hebt gereden, was het succesgewicht. En op een gegeven moment hebben we met 100 kilo gereden, en ja, dat was gewoon eigenlijk te zwaar om weet je, zoveel gestraft op je, op je rijden, ja, dat je dat we gewoon niks meer konden. En daardoor kwam het kampioenschap uiteindelijk wel weer dicht bij elkaar. Maar ja, dan is het uiteindelijk niet leuk om het hele jaar, uh, en wel tegen het podium aangezet, ook nog op het podium gestaan. Maar we hebben pas alleen met het uh, eerste weekend kunnen winnen, zonder succesgewicht. En daarna zijn we eigenlijk niet meer voor de overwinning kunnen gaan. Ja, dan hopen we dit weekend hebben we weer 40 kilo. Nou, we weten gewoon dat we een goede auto hebben met een goede combinatie samen met veel. Ja, dat we waarschijnlijk in de hoofdrace uh, moeten we nog kunnen vlammen en hopelijk weer uh, gewoon de eerste plek halen. Het, uh, rijden met uh, gewicht, is dat zoiets als uh, bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in de wielersport uh, rijden met iemand op de dragen? Ja, zoiets. Uh, ja, het werkt gewoon altijd tegen. Kijk, en, uh, 10 kilo is ongeveer een tiende van een seconde. Ja, we hebben met 40, 60, 80, 100 kilo zelfs gereden ja, en dat, dat scheelt gewoon onwijs. En uh, als je het over het jaar bekijkt, uh, hebben we gewoon met 350 kilo extra ballast gereden. Ja, en dat, dat, je merkt dat gewoon uh, over het hele jaar. En uh, uiteindelijk hebben we daar goed mee om kunnen gaan. We hebben nog een beetje moeten rekenen om het gewicht eruit te halen, maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. En ja, we moet blijken aan het einde van het jaar of, uh, ja, of het allemaal goed uitgepakt uh, is. Uh, dan nog even over de, het uh, GT4-kampioenschap zelf. Uh, wie, wie zie jij dan uh, eigenlijk als de concurrenten die het misschien nog moeilijk zou kunnen maken voor een eventueel aanstaand kampioenschap? Nou ja, Bas, uh, Bas en Paul uh, uh, die in dezelfde auto rijden bij ons in, in de Porsche. En die, ja, die hetzelfde team gerund worden. Ja, die, die auto is gewoon gelijk. En we zijn qua alle vier de rijders die bij ons in het team zitten, zijn we ook gelijk. Uh, en dat maakt het gewoon uh, ja, spannend, weet je wel. Dus als iemand een foutje maakt, ja, dan... dan is hij er achteraan. En, uh, ja, als we, daar is het, me, het meest oplet Die staan dichtbij. En uh, ja, Ricardo van Ende kan uh, voor Ekenis nog uh, misschien uh, ja, voor een stunt zorgen. Maar die staat wel erg ver achter. Maar ja, je weet het nooit. Het is het finale weekend. Iedereen doet uh, no cuts no glory. En uh, gaat, gaat, voor het, gaat voor de zegen. Dus je weet het nooit. Afsluitende vraag, GT4 voor de GT4 dan. Want straks uh, gaan we even verder met uh, de TDC. Uh, de afsluitende vraag voor de GT4. Als het uh, volgend jaar gewoon weer is, ga je dan uh, toch weer uh, denken van, nou, volgend jaar weer? Ja, zeker weten. Uh, we gaan sowieso als PS Autosport door met de GT4 en de Tourwagen Diesel Cup. Uh, daar zijn we mee bezig en de, ja, het ziet er gewoon goed uit. Uh, we gaan alleen, uh, ik, ik, ja, het is de bedoeling dat ik ook GT4 ga rijden. Er komt een, nog een Benelux kampioenschap van vier weekenden. Die valt wel samen met uh, alle zeven weekenden die laat maar zeggen het Dutch GT4 gaat doen. En zijn we nog met een Europees verhaal voor mij bezig. Ja, en dan hangt er net vanaf hoe, hoe valt het Europese verhaal samen met het, het Dutch GT4. In hoeverre hoeveel weekenden ik zou kunnen rijden. Of ik dan voor kampioens, het uh, kampioenschap zou kunnen gaan. Maar ja, dat is dan nog afwachten. Maar ik, zou, ik ga het sowieso rijden om, uh, om hier voor de sponsor te zijn. Ja. Soort auto als de GT-4. Ja, absoluut. Uh, ja, het, het is een diesel, zegt het al, uh, geen benzineauto. Maar vooral ja, uh, de rondetijden zijn, uh, zijn een ja, seconde of uh, 14 langzamer. Ja, het is gewoon een diesel. Het heeft 200 PK wel 440 Nm koppel. Uh, ja, het is gewoon een hele andere auto. Je rijdt nog op intermediates ook. En uh, ja, dat is toch, uh, de overschakeling is altijd even wennen, maar eigenlijk als je de pit staat uiteraard, je stuurt de mocht in, weet je vanzelf welke, in welke auto je rijdt, dan gaat het altijd goed. Um. Hoe ben jij eigenlijk in die toewagen die diesels uh, terechtgekomen? Nou, het was eigenlijk de bedoeling van nou, ik ga GT4 doen uh, het hele jaar lang. Uh, Peter Stoks uh, die zouden in de diesel gaan rijden. Ja, die, die had eigenlijk geen teamgenoten. Zei die van nou ja, wie, wie zullen wij dan? Dan nou, rij jij dan? Ik zei nou ja, is goed. Dan, uh, weet je wel, dan gaan we dat gewoon doen. En uh, nou, ja, ondertussen zijn er een heel aantal rijdersverschuivingen bij ons geweest. Uh, nieuwe rijders uh, die erbij zijn gekomen. Uh, Elke keer is het wat uitgegeven. We begonnen met twee ouders uiteindelijk drie. Uh, en eigenlijk was het begonnen van, ja, we gaan gewoon leuk toewagen Wagen Cup doen. En uiteindelijk, uh, ja, van, ja je, kan, je kan wel blijven rijden. Uh, uiteindelijk kunnen we daar niet meer voor het kampioenschap, omdat ik gewoon ja, te veel wedstrijden gemist heb. Maar ja, overwinningen en zo, dat is altijd leuk. Uh, goed voor de spirit in het team en uh, goed voor de gasten. Ja, want uh, je hebt behoorlijk wat uh, wedstrijden ook uh, in uh, deze uh, cup meegedaan. Ja, absoluut. Uh, en ja, ook meerdere podiumplekken ja gehaald. Daar, daar ging het ook gewoon om. Maar ja, inderdaad, jammer dat we het kampioenschap is gewoon te ver weg. De mensen die voorin reden hebben gewoon weinig fouten gemaakt, waardoor je als je toch wint weinig punten goed kan maken. Ja, dat was gewoon jammer, maar kijk, het gaat gewoon leuk om dat we kunnen winnen en op podium kunnen staan. Ja, daar gaat het gewoon om. Wat is het eigenlijk? Verschilt dat team nou gek veel met die GT4 die in die Tourwagen die We hebben eigenlijk twee, het team zelf, PS Autosport wordt gerund door mij en Peter Stoks. Uh, de engineers voor de Porsche die komen bij Res Motorsport vandaan. Die hebben ook de Porsche Supercup gedaan. Ja, die weten gewoon zijn ding van binnen en van buiten. En uh, voor, de, voor de BRL's en voor de BMW's hebben we eigenlijk een uh, Ronnie Wijnakker. Die, die doet het al voor ons drie jaar en dat gaat hartstikke goed. En uh, ja, die, die doet die auto's eigenlijk. Uh, even over dat uh, kampioenschap. Je zei het al. Hè, van, uh, van, ik heb wat uh, dat betreft te veel wedstrijden gemist uh, voor, uh, voor de Toerwagen Diesel Cup. Maar ja. Uh, je bent toch ook wel uh, iemand uh, die uh, een liefhebber uh, van, uh, van de racerij, want anders zou je dit natuurlijk nooit hebben gedaan. Nee, het maakt mij niet uit waar je mee in zit. 4 uur in de stuur is altijd goed. En ja, kijk, het GT4-kampioenschap kampio ging gewoon voor en daar, uh, daar zijn we ook gewoon uh, vol voor gegaan. En uh, die diesel, ja, dat, dat is leuk, maar uh, kijk, zo'n Dutch GT4 dat, uh, geeft gewoon aan waar je staat als GT-racer. En ja, dat geeft ook aan waar je volgend seizoen naartoe zou moeten gaan. Nou, in Junus rijden is hij al nou niet vreemd. Hè? De Seat Cup heb je al uh, gereden. Uh, is het dan toch uh, weer even ook uh, wennen hè? in, in, in zo'n verband om met in uh, met Junus race uh, dan weer bezig te zijn? Nou, dat, val, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, uh, BMW is gewoon een, een, gewoon een makkelijke auto om te rijden eigenlijk. Je uh, hoeft je niet heel veel in te spannen. Maar het is wel moeilijk om gewoon heel strak te gaan rijden. Gewoon een uur lang. En dat, die concentratie is wel goed gewoon om, om mee te pikken in dit soort auto's, want ja, dat, dat brengt je altijd verder in, in de volgende categorieën. En ja, daar, daar ligt gewoon de basis en ja lange afstand uh, of duurende ligt mij ook gewoon goed. Ik, uh, je moet niet veel fouten maken je moet ook niet veel risico's nemen, maar toch hard gaan ja dat ligt mij wel. Die Tourwagen Dieselcup, wat vind je daarvan, van die klas? Ja, het is een beetje hetzelfde als GT4, het is ook weer een kampioenschap. Er worden gewoon balance of performance gehouden onderling tussen de verschillende auto's om, om de rondetijden gelijk te krijgen. En ja, je ziet het, de overwinningen gaan altijd tussen, tussen me meerdere merken, tussen BMW, Toyota tot Volkswagen, eh, tussen Volvo ook nog. Nou ja, dus kijk, dat geeft ook aan dat er gewoon verschijnheid in de auto's en in de rijders zit. En ja, dat maakt gewoon kampioenschap gewoon leuk om naar te kijken voor het publiek aan de buitenkant. Is dat ook goed voor de autosport? Dat er zo veel merken dan eh, toch weer eh, bij die autosport betrokken zijn? Kijk, nu met de crisis, laat maar zeggen, merk je toch dat, dat automerken het moeilijker vinden... om ergens echt helemaal in te stappen in een hele klasse, zoals de Clio Cup. Maar ja, om nou bijvoorbeeld een paar auto's te doen in een Tourwagen Dissel Cup, dat zien ze dan weer meer zitten. Uh, competitie is daardoor leuker. Uh, het is niet één merk wat er rijdt. Ja, en dat maakt toch weer makkelijker voor bepaalde coureurs om sponsoring daar, daaruit te vinden. Kijk, dat is wel weer goed, want ja, daardoor rijden weer meer uh, rijders op, op het circuit. Je merkt gewoon in Nederland dat er gewoon nog veel uh, coureurs kunnen rijden... Met, met voldoende sponsorgeld. En ja zie je in het buitenland, wordt dat toch wel minder. Dus ik denk dat wij het gewoon hier in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Is, is die, uh, die sponsoring in Nederland, is dat nou uh, nu een beetje dun bezaaid? Die zegt het al: crisis. Uh, of moet je toch uh, heel uh, veel werk verzetten om dat budget steeds maar bij elkaar te krijgen? Ja, het kost altijd veel werk, dat is voor iedereen zo. Maar ik denk wel dat in Nederland het autosportklimaat wat we hebben gecreëerd, zeker ook CPZ, eh, met de entourage hier, dat dat gewoon allemaal goed is. Je ziet hoeveel tenten er staan, hoeveel feestjes er gegeven worden, dat mensen toch, ja, daar, daar toch wel voor, voor gaan. En dat bijvoorbeeld een, een sport als voetbal, ja, staan mensen toch verder van, het, verder van eh, de, de sport af. En ik denk dat het juist hier hartstikke goed is. Laatste vraag, uh, die Diesel Cup Ga je misschien ook in, dat, uh, in het komende seizoen, dus het, daarop volgende seizoen, iets uh, wat je toch in je achterhoofd houdt van, nou, daar wil ik ook nog wel een keer uh, weer in uh, rijden? Dat weet ik niet. We gaan eerst uh, proberen het in Europa rond te krijgen en uh, hier in Nederland weer met Dutch GT4. En wat ik daarnaast ga rijden, dat uh, zie ik wel. Maar ik denk dat ik het al druk genoeg heb dan. Dankjewel. Dat was uh, Christian Frankenhout gisterenmiddag, uh, vlak voordat hij de titelbist uh, binnen te halen. Uiteindelijk uh, deed hij dat uh, diezelfde middag nog uh, in de Dutch GT4 door een tweede plaats achter de winnaar. En dan moet ik even goed nadenken wie dat nou weer was geweest. Maar goed, dat uh, kunnen we misschien altijd nog vragen aan de verslaggever ter plekke. Dus uh, -park is ik houd er allemaal niet meer bij. Uh, Willem, wie was ook alweer die winnaar van gisteren van de GT4? Ik ben het helemaal vergeten. Nou ja, hè. <laughs> Ik ga het over de <laughs> oh ja, natuurlijk. Jongens, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed, ja, ja. je was erbij en je hebt ervan genoten. Ja, inderdaad. Ah, het was ook inderdaad een hele mooie wedstrijd. Maar uh, we gaan weer terug naar het heden. De landmacht ging het veld al vooruit. Maar goed, nu uh, de rest natuurlijk nog, uh, Willem. Want uh, ja, de Clio race. De landmacht uh, ging, ging het veld vooruit en dan doelen we inderdaad op de. Deurlop uh, Sportmacht kun je ook. Gisteren was het ook uh, de Landmacht uh, die de zegen uh, binnenhaalde. En dat was een, uh, Sandra van der Sloot. Uh, de tweede was het uh, Robert van den Berg, ik niet vergis. Gisteren uh, de Melvin de Grote, andere kampioenskandidaat. Uh, die stonden uh, wat verder terug in het veld. Uh, met het gevolg dat de voorsprong van Sandra van der Sloot, toch wel uh, vrij uh, groot werd. Alleen uh, de wedstrijdleiding uh, heeft uh, Robert van den Berg gisteren uit de uitslag slag uh, geschrapt vanwege uh, misbehavior onder trek. Ja, dat gebeurt wel eens meer. Uh, dus uh, dat had het gevolg dat uh, Melvin de grote weer wat verder uh, naar voren schoof, Ook wat dichter bij Sonne van de Sloot komt. En dan gaan we nu uh, eigenlijk de finale krijgen van de Formido. Uh, uh, de, ja, de Formido-finale race zijn het uiteraard al. Maar de op Sportmarkt, je ook de allesbeslissende race. Want het gat tussen Sondra van der Sloot en uh, Melvin de Groot in het kampioenschap is 10 punten uh, in het voordeel van Sondra uh, van de Sloot. We gaan we even kijken naar de startopstelling van de race. Dan zien we dat van FOMA vertrekker Melvin de Groot. Op de tweede plaats is het Roberts van der Berg. Derde, ja, Koet Old, uh, mogen we inmiddels wel zeggen, Michel Blekemolen. En vierde, Sondra uh, van de Sloot. De race die, uh, ja, die zal binnen het ogenblikken van start gaan en dan, uh, ja, dan gaat het erop spannen. De kaarten liggen nog in het voordeel van de dame en de dame van de landman, Sandra van der Sloot. Maar ja, Melvin van der Groot is uh, toch een beetje de morele winnaar nu, omdat hij van plaats 1 mag vertrekken. Juist, uh, dat, uh, dat gaan we zo beleven. Uh, nog iets uh, anders zei ik uh, dat uh, de GT4 uh, zoals gezegd uh, door uh, Frank Hout die titel is binnengehaald. Maar ik geloof dat er nog uh, verderop in de middag uh, wordt daar zo direct ook nog een wedstrijd in uh, verleden. Uh, weer terug even naar de Clio wedstrijd. Er is ook nog een Olympische klasse geloof ik hè Willem? Ja, er is dus ook een Olympisch zijn er is het uh, Hans Bos, uh, als ik me niet vergis, die leiders. Maar ik kijk even naar uh, uh, de start, is inmiddels uh, gevallen. Het is dus, uh, Melvin de Grote uh, die goed weg is, die gelijke leiding pakt met Robert van der Berg daarachter. En derde, uh, Michel Leuvel, uh, vier de Zondra van de Sloot. Ja. Uh, nog even een verhaal over Ronald Maureen, want dat is ook een verhaal apart, want Morien uh, rijdt wel uh, waar, weliswaar in zijn eigen auto, maar de auto is verplaatst van het ene team naar het andere team. Ja, Ronald uh, Maureen, we kennen hem natuurlijk uh, van Match Racing, uh, jarenlang al uh, trouwe partners van elkaar, alleen... Uh, Vorige week waren de Renault Clio's waren actief op uh, het Spaanse ambassade. En dan uh, zagen we ineens uh, dat uh, Morin uh, actief was uh, voor het team uh, van Frans Verscheuren. En dat is hier, uh, dit weekend hier ook uh, wederom een overstap ja, die waarschijnlijk uh, niet in goed overweggenomen is. Maar uh, waarom dat precies gebeurd is, uh, blijft een klein vraagteken. Goed, we gaan straks uh, verder uh, kijken naar deze wedstrijd uh, in de Dunlop Sportmax Clio Cup die net begonnen is. We gaan eerst weer terug naar de muziek van... Dat vandaag en dat is you too and I if I don't crazy tonight I'll go crazy if I don't crazy tonight of zoiets dergelijks nou maak er maar wat van uitsprekelijke titel nog eens een keer proberen uit mijn mond te laten komen. I'll go crazy if I don't go crazy tonight. Nou, zo simpel moet het eigenlijk zijn, dat titeltje van U2 van het laatste verschenen album No Hor uh, Line on the Horizon. Zo, zo, dat heb ik dan weer even fijn allemaal gezegd. We gaan weer terug naar gisteren. Toen uh, ook Donnie Krevels uh, bezig was om bij de BRL uh, zijn slag uh, te slaan. Dat heeft hij vanmorgen ten dele gedaan. Daarover later meer. Maar eerst even het interview wat wij hadden opgenomen met hem. Ja, als de marktkoopmannen van Nederland. Of doe je dat niet meer Donny? Ja dat doen we inderdaad ook nog steeds. Uh, nou, momenteel wel wat minder als vroeger. Een uh, dagje op drie in de week. En dat hangt natuurlijk ook een beetje van het weer af. Uh, stroomt het van de regen dan uh, gaan we wat anders bedenken tegenwoordig. Dan sta je niet op de beste mannen. Nee, daar staan we niet meer op de Westenmarkt. Nee, dan moet het wel echt het zonnetje schijnen. En uh, wil ik uh, mijn eigen dan nog bevinden op dit moment. Even over jouw uh, seizoen. Want uh, dat begon met een Aston Martin samen met uh, Stoel. Stoeltie, geloof ik. Ja, en, uh, maar daar zie ik je nu niet meer uh, samen met hem uh, terug. Nee, nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, uh, met het budget wat daarvoor nodig is. En uh, nou ja, dat was natuurlijk een uh, wat oudere auto met de Paasraces was dat. Waardoor we gewoon niet echt ver genoeg naar voren konden komen. Er was toen wel een andere auto besteld. Maar ja, allerlei door, door, door bepaalde redenen is dat er helaas voor dit seizoen niet meer door kunnen gaan. Waar we je wel vooraan aanwezig zien, het is de BRL V6. Hè? Het seizoen is al aardig op weg, maar je laat je goed zien. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb drie keer gewonnen dit jaar en uh, ja, verschillende malen op het podium terechtgekomen. Tweede, derde, Ik sta tweede in het kampioenschap al een, uh, eigenlijk al bijna het hele seizoen. En uh, ja, dat gaat gelukkig heel erg, uh, heel erg goed. Ja, wat tot nu toe in de BRL altijd uh, lastig lijkt, was het uh, scheiden van de collega-auto's. Dan hebben we uh, het over Zander van Etz en uh, Donald Molenaar. Maar dat lukt je toch aardig, want ik heb races gezien op Assen, uh, ja, dat was echt genieten uh, voor de fan. Ja, ook dat klopt. Het is, is natuurlijk uh, lange tijd uh, was het een uh, ja, onverslaanbaar duo, wil ik niet zeggen. Want uh, er werd altijd nog wel eens uh, verschillende races uh, gewonnen door, door andere rijers. Maar uh, dat het een heel sterk team is, dat is natuurlijk duidelijk. Maar uh, ja, ik uh, maak het gelukkig wel al de laatste jaren heel moeilijk. En uh, zeker dit jaar uh, ben ik, uh, ja, ik echt uh, vrij veel vooruit te vinden. Wat, wat, doe, wat doe jij dan anders om er toch op een, een of andere manier bij te komen bij die, bij die, bij die jongens? Nou ja, ik ben dit jaar sowieso van, van, van team gewisseld. Wat wel erg in mijn voordeel heb uitgepakt. Waardoor uh, ja, het verschil uh, zeker met, met Donald in dit geval uh, een stuk kleiner is geworden. En waardoor ik ook races ben gaan, uh, gaan winnen. Ja, gewoon het. Toch bij ons het grootste gedeelte hebben te maken met, met, met de afstelling van de auto en, en toch het goede team. En als je dat allemaal perfect voor elkaar hebt, dan uh, kunnen we racers winnen ook. Uh. Komt het bij die BRL dan ook een beetje aan op een beetje vingerspitsing zoals ze dat met een mooi woord zeggen hier uh, in Nederland? Ja, ja. ja, inderdaad. Nee, natuurlijk komt het daarop aan. We kunnen best wel heel veel doen met, met, met veren en met schokdempers. Uh. Stabilisatoren, en daar, daar is best wel heel veel in, in te bedenken natuurlijk. En als je daar even de, de goede afstelling in hebt, dat kan gewoon echt wel heel veel tijd schelen. Uh, de verhalen gaan dat het uh, het laatste seizoen is uh, van de BRL V6. Dat uh, men de overstap wil maken naar de BRL Formulewagen. Weet jij daar al meer van? Ja, die verhalen zijn eigenlijk wel al, uh, althans de, voor de formule BRL, dat is dan wel inderdaad het plan voor volgend jaar. Maar dat de BRL gaat verdwijnen, dat, dat roepen ze inderdaad al eigenlijk wel al een jaar of drie. Ja, ik denk dat niemand dat nog precies weet. Maar voor zover ik weet, uh, op dit moment uh, blijft gewoon de, de BRL, zoals hoe die nu is, de BRL uh, Racing League uh, wel gewoon uh, bestaan. Ja, dat zou alleen maar mooi zijn, want uh, wat we zien uh, met die BRL het is toch altijd uh, actie op de baan. Het is een mooie klasse, er worden gevechten geleverd. En het is ook een uh, klasse waar jij, uh, want je bent een racer, je bent geen rijtjesrijder, je echt in thuis voelt. Ja, zeker. Het, is natuurlijk, het gaat bij ons echt op het scherms van de snij. Er wordt hier en daar wel eens een tikje uitgedeeld en uh, er zitten gewoon uh, ja, echt, echt hele goede rijers in. en uh, Het is bij ons echt, echt, echt racen nog, echt... Uh, op een misschien wat ouderwetsere manier. En het is echt, echt bumper tegen bumper. En, en, en... Ja, het gaat er echt heel hard aan toe. Dat kan ik je echt vertellen. Wordt er dan toch nog uh, gezegd van uh, na afloop met uh, na een wedstrijd. Nou ja, het is hard maar wel ver. Ja, voor het grootste gedeelte gaat het altijd ver. Al willen de laatste races inderdaad bij ons ook wel eens. Dat het een beetje te hard gaat. Echt, echt het, het van de baan afzetten. En echt elkaar bewust... Uh, Raken. Nou ja, daar zijn ze tegenwoordig de wedstrijdleiding heel scherp in geworden. We krijgen echt hele zware straffen daarvoor op dit moment. Dus uh, ja, wij zijn als rijder allemaal heel goed gewaarschuwd om, uh, ja, om dat goed uit je hoofd te laten. Want je verkloot gewoon je hele race daarmee. Ja. Vind je dat ook een goede ontwikkeling? Dat er een beetje wat scherper in dit soort uh, gevallen wordt opgetreden? Dat vind ik zeker. Alleen dan moeten ze dat gewoon wel uh, bij iedereen doen. Consequent? Consequent zijn en... Het gebeurt nog wel eens bij ons dat ze bijvoorbeeld de een uh, die een ander van, bewust van de baan afzet, dat ze dat onbestraft laten. En een ander die dan weer een iets onschuldiger tikje uitdeelt. Die dan weer gewoon. Uh, en dat heb ik zelf meegemaakt. Het gewoon echt dat je twee races gestraft wordt. Dat vind ik vaak wel een beetje, een beetje krom. Ja, ja, na de wedstrijd wordt dan wel eens een naam opgeroepen van uh, mensen die bij de wedstrijdleiding zich moeten melden. Jouw naam is er ook wel eens bij voorgekomen. Opvallend vond ik in Arsen dit jaar bijna iedereen werd opgenoemd. Alleen jij niet. Nee, maar ja, dat komt omdat in Assen uh, ik toevallig daar een heel goed weekend had. Ik had pole position en ik won twee races. En ik heb daar uh, helemaal niemand geraakt. En ik reed eigenlijk twee races onbedreigd naar de zege. Dus ik kwam ook met niemand in aanraking. Dus dat, uh, dat is uh, dus de reden waarom ik dat weekend uh, eigenlijk niet ben opgeroepen. Je zegt dat twee races, uh, twee poles, twee uh, overwinningen. Ja. We gaan ervan uit dat je dat hier ook graag wil. Denk je dat je daar kans op hebt? Ja, daar is zeker kans voor. Kijk, het gaat op dit moment wel echt, echt tussen mij en Donald op dit moment in het kampioenschap. En eigenlijk gaat het eigenlijk wel al over het grootste gedeelte al jaren een beetje tussen ons. En uh, ja, tuurlijk is daar kans voor. Ik uh, denk dat ik natuurlijk uh, absoluut uh, ook gewoon favoriet ben uh, voor de Eindoverwinning hierin. Daar ga ik natuurlijk voor. Oké, okay, we gaan het zien Donny en uh, heel veel succes. Oké, okay, bedankt. Secret Park zo'n soort base update. Ja, want we gaan weer terug naar de baan. Uh, we hadden het uh, zeg maar aan het begin van uh, deze wedstrijd over Ronald Morien, Willem. Want maar daar is het geloof ik niet zo best mee gesteld, dacht ik. Ja, Ronald uh, morien we hadden het erover. Ja, uh... Op het moment uh, dat je eigenlijk ophing, uh, zag ik Maureen in de Masters bocht bocht. Uh, ja, toch wel een van de lastigere bochten op het circuit. Kom je daarnaast, dan uh, is het vaak uh, in de oefening voor je. En dat was het in dit geval ook voor uh, Ronald uh, Maureen. Voor wie het nog geen eindeoefening is, en dat is uh, zowel niet in de race als in het kampioenschap is toch uh, Melvin de Groot, Melvin uh, de Groot, uh, aan de leiding, wel in een stevig gevecht uh, gewikkeld met uh, Robert van den Berg. En dan zegt hij ja, in de kampioenstrijd, uh, het enige wat uh, Melvin de Groot moet doen, dat is uh, winnen. Alles andere moet hij niet doen. Nou, hij is daarnaartoe uh, uh, lijken want hij, hij ligt nog steeds aan de leiding. ...zijn uh, grootste concurrent of concurrent in het kampioenschap... Hè? ...dat is uh, Sandra van der Sloot. Ja, het verschil uh, is nog steeds 10 punten in het voordeel uh, van Sandra van der Sloot... ...maar virtueel is het nu uh, dat uh, Melvin al... Als het zo blijft loopt hij achter het in, dat zijn er nog net twee tekort, maar ja, uh, hij doet wat hij kan doen. Uh, kijk even, uh, het is ook een beetje een teamspelletje inmiddels aan het worden, want uh, Melvin de Groot is natuurlijk actief uh, voor het team van uh, bleekemolen Michel bleekemolen Ja, en Michel uh, is ook actief in deze race en uh, ja, die heeft uh, lange tijd op de derde plaats gelegen en Sandra lag op de vierde plaats, ja, en uh, nou... Niks of niemand, geen enkele mogelijkheid voor zondra om daar voorbij te komen. Michel, ja, die doet toch een beetje in het kader van teambelangen de woel blokken en ophouden. En ja, dat uh, is hem tot dusverder gelukt. Uh, daar profiteerde Ardy van de Ven van, want die denkt, hé, hey, uh, daar vechten het bij. Ik ga er voorbij en die ligt inmiddels op de derde plaats, Ardy van de Ven. En ik zie inmiddels dat de Robert van de Berg. Verde... Dat is dan weer het slechte nieuws voor uh, Melvin de Groot. Hier in de Gelag uh, met een mooie actie uh, Melvin de Groot verschalkt. Dus uh, Robert van der Berg aan de lijn, ding op de tweede plaats, Melvin de Groot. Derde, inmiddels uh, Arie van der Ven, die uh, goed bezig is. En snel uh, een van de auto's op de baan lijkt op dit moment. Vierde en uh, het is haar toch geluk zondag der Sloot. Zij heeft net uh, Michel Bleekum uh, gepasseerd. gebaseerd... En met dat uh, vooruitzicht en deze stond uh, is het duidelijk dat het uh, kampioenschap toch verder uh, uh, om uh, richting het uh, team gaat. En uh, dat er dit keer een uh, dame is die het gaat binnenhalen en dat is zondag uh, in de Sloot. Wat een verroep in het eten kan gaan gooien of water op het weg is de regen. om we voelen voorzichtig wat spartjes het Mocht dat gaan doorzetten, ja, dan kan er van alles nog gebeuren hier. Dans sa chambre, Joël et sa bah vie, on regarde sur ses freines, sur les murs de photo, sans regret, sans mélo, la porte est claquée, Joël. Grace Jones met Strings, I've seen that face before. Secret Park Zohoort dit is eens update. En het gezicht uh, dat ik het hele weekend al uh, tegenover mij uh, zie, maar nu even niet, is uh, het uh, gezicht van Willem van Denzen. Maar die zit uh, te kijken naar de Clio-wedstrijd waar het gaat om het kampioenschap van Sandra van der Sloot. Ja, uh, dat is uh, helemaal juist uitgedrukt, ja. Hallo? <laughs> ja, ja, ik hoor je wel. Ja. Ja. Nee. Maar, uh, ja, daar kan ik weinig even aan doen op dit moment, Willem, dus... Oké, okay, dan gaat het even over, dan moeten we dat eventjes laten voor wat het is. In ieder geval, het is het zo dat het beeld anders is. Uh, er wordt uh, nog in ieder geval driftig gestreden. Ik ga kijken of ik het uh, gewoon uh, nog een keer uh, kan proberen om uh, de goede man eventjes uh, terug uh, te halen in de uitzending. Dat is altijd heel erg leuk als uh, de techniek het op een gegeven moment een beetje in de steek laat. Nou, eens even kijken of het nu uh, wel lukt. In ieder geval moet die telefoon overgaan. Dat, uh, dat is één ding wat zeker is. Nou, die gaat over. Dan moeten we nu kijken of het uh, nu wel lukt. Lukt het een beetje, daarom... <lacht> Dat gaan we luisteren. ja nu lukt het wel, ja, uh, okay. ik weet niet of jij uh, aan die knoppen hebt gezeten. Nee dan? nee nee, nee, nee. Ik, nou, ik, zit uh, meerd-, ik zit aan meerdere knoppen, maar dat, dat maakt niet uit, uh, het, ja, het was even improviseren uh, geblazen geloof ik. Dus. Ja oké, okay, ja. uh, Renault uh, Dunlop part, Julio, uh, Zandra uh, van der Sloot, uh, op weg naar de titel, dat kunnen we op zich met Sandra van der Sloot. Uh, ja lange tijd uh, actief al uh, in deze cup, maar toch uh, een titel binnenhalen. Het is niet de makkelijkste klasse om uh, daar uh, kampioenschap uh, te gaan binnenhalen. Ze hebben al uh, illustere voorgangers gehad en uh, ja, ik zit ook even uh, ben ik wel in de, want uh, we moeten nog twee rondjes en het gaat tijd uh, harder regenen, dus uh, misschien dat we nog uh, wat gaan zien uh, wat. Ja, de buit is nooit verdeeld als de beer geschoten is. Zo, zoiets was ja, dan... Je moet de huid van de beer, verkopen, uh, beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Dat is de uitdrukking. Ja, het is uh, wel uh, duidelijk dat Robert van den Berg ook nog steeds aan de leiding... met het verleden part uh, Melvin de Groot. Derde is het inmiddels uh, ja, bijna tot op de bumper van uh, Melvin... Uh, de groot uh, gearriveerde Arie van der Ven. Uh, vier is het een uh, zonder van de slootpijp, uh, Mietje of Beekermolen. En zes... Uh, we zien uh, dan uh, de andere uh, landmachtdame en dat is uh, Gila geschuurd. Maar uh, we zien het uh, treintje nu inmiddels weer de Hunsrug opgaan met uh, Robert van de Berg en de leiding. Uh, Groot gat naar uh, de nummer 4, Zondag uh, van de Sloot. Dat zal haar uh, verder de, uh, niet leren. Tijd is voor haar dat ze de fietkel uh, wil binnenhalen. Michel Bleekemolen, uh, hij heeft toch. Kunnen we zeggen, het is de eerste slachtoffel gehoord van de regen. Inmiddels zijn er twee, vier, zes, acht auto's hem voorbij geschoten. Dus ik ga ervan uit dat hij een klein foutje heeft gemaakt met de regen. En uh, ja, de kopgroep uh, is inmiddels al uh, scheidvlak uh, voorbij. Maar het gaat hier uh, harder en harder regenen en met die auto's op slik. Ik denk dat het wijs is als de wedstrijdleiding zegt, uh, we gaan het middelvlak gaan. Ja, want uh, ik denk dat er het. Uh, is er nog een ronde te gaan en dat uh, is nat op slik En dat kan nog uh, voor allerlei uh, ja, leuke dingen gaan zorgen. Ja, uh, inmiddels uh, kan ik uh, melden dat de heer Blekemolen, senior en uh, Sila Verschuur uh, even een uitstapje hadden gemaakt. Maar goed, maakt niet uit. Uh, als het goed is, moeten ze denk ik zo langzamerhand een beetje in de buurt gaan komen van de finish. Dat uh, komt wel aan. Kijk even, uh, Audi S nu, uh, Robert van den Berg in de Audi is. Dichterachter is het uh, Melvin de Groot met daarachter weer uh, Arie van der Ven. Ja, ze gaan nu uh, richting het uh, vlag. Dus wat dat er gaat, uh, is de regen uh, weinig uh, schade voor ze. Het had niet twee, drie rondjes eerder moeten vinden, gebeuren, want dan hadden we toch een heel uh, ander racebeeld gehad. We zien Robert van den Berg inmiddels, uh, ja, we noemen het nog steeds, uh, Boorze uit. Tenminste, door velen wordt het nog zo genoemd. En hij gaat uh, naar de vlag en het is de eerste die de vlag krijgt. Tweede is het dan Melvin de Groot, derde Arie van den Ven. En veel belangrijker is uh, eigenlijk de vierde plaats van uh, Sandra van den Sloot. Want daarmee de titel uh, binnen. En ooit was al kampioen in de Alfa 156-cup, als ik uh, me goed kan herinneren. Maar ik denk dat deze titel nog uh, veel mooier is uh, om op je cv te hebben. Het is correct wat je zegt, eh, Sandra van der Sloot. De laatste titel was inderdaad in de befaamde Alpha 156 uh, klasse. Dat, uh, dat is ook alweer van, denk ik, een jaar of uh, 6, 7 terug alweer. Dat moet haast wel, want dat was een beetje in de laatste periode dat die uh, Merkencup uh, actief was. Uh, dat lijkt mij dan nu uh, zo langzamerhand uh, dat de vlag uh, gevallen moet zijn. Ik. Uh... Het net, toch? Dat werd over ja, ja, sorry, sorry. Ja, ja neem me neem niet kwalijk. Ik zat er even uh, gewoon niet, uh, niet bij. Uh, ja. Nummer 1 dus uh, Van den Berg, 2 uh, de grote en 3 was uh, dus Ardie oh, van, van de Ven. Uh, de en, uh, is juist, oké, okay, dankjewel. Uh, uh, ik denk dat het uh, wijs is om uh, straks uh, in zondag in Kennenbeland uh, nog het uh, verhaal verder uh, te vervolgen. Dankjewel Willem en uh, graag tot een andere keer. Ja, ik vlucht dan binnen voor de regen. Oké. Okay. Hoi, dat was uh, Willem van Densen vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, hij weer uh, terug lekker in de, in de droge schuilkelder. Wat Mediacentrum heet, geloof ik. Zoiets. Uh, maar wij gewoon verder met een uh, stukje muziek. Hier is Keen en Spiraling. MUZIEK oh. Mama!